Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgens verschillende buitenlandse media is de Oekraïnse tegenaanval begonnen. Oekraïne ontkent vooralsnog alles, maar Russische media berichten er wel over. Conspirant Geert Graat-Koerkamp. Het een al dagenlang zijn er signalen dat er in ieder geval uh, van alles daar gebeurt langs, uh, langs de frontlijn. Wat nu opvalt is dat, uh, dat uh, minister van Defensie Shoigu uh, zelf is gekomen met informatie. En vervolgens ook het hoofd van uh, die hele operatie, Waleedik uh, Gerasimov. Die heeft bij Poetin verslag uitgebracht over het feit dat Oekraïne heeft geprobeerd s'nachts door de Russische linies te breken. De tegenaanval betekent dat Oekraïne harder aan het terugvechten is tegen Rusland... en dat ze zwaardere middelen inzetten. Vanaf morgen rijden er vanwege het verwachte warme weer extra treinen naar de kust. Zo zetten NS meer en langere treinen in op de trajecten tussen Haarlem en Zandvoort. In Den Haag zet vervoerder HTM extra trams in van station Hollandspoor naar Scheveningen. En vanuit Rotterdam rijden er extra metro's naar het pas geopende station... bij het strand van Hoek van Holland. De officier van justitie die over voetbal gaat wil Ajaxiet steeds... Een berghuis voor zeker één wedstrijd schorsen. De aanvaller haalde eind mei uit naar een supporter van FC Twente. toen er een racistische opmerking werd gemaakt over een collega-speler. Berghuis kan die straf accepteren of niet. en als hij er niet mee akkoord gaat, dan gaat een speciale commissie ernaar kijken. En op Utrecht Centraal klonk het vanmiddag zo. Klinkt heftig, maar je hoeft niet te schrikken. Het ging om een hele grote oefening van militairen en de politie. Het scenario vandaag is dat er meerdere explosieven zijn achtergelaten op Utrecht Centraal. En daarnaast is er een gijzeling gaande hier achter ons. We zijn nu vooral aan het oefenen op het gebied van communicatie. En aan het oefenen op het gebied van verantwoordelijkheden. Wie is in het hele proces waarvoor verantwoordelijk? Het gebeurde natuurlijk allemaal, zodat ze goed voorbereid zijn voor als het echt een keer misgaat. Reizigers hebben niet heel veel meegekregen van die actie. Want alles gebeurde achter grote zwarte schermen. Heb ik nog het weer voor je nog een paar uur zon daarna koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer een hele zomerse dag. Dan een strak blauwe lucht. En nog een tikkeltje warmer met een graad of 27. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zomerhit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 Die kop is er, in ieder geval. En uh, het uh, ging natuurlijk over deze Vallendamse band Lorem Ipsum. En toevallig zijn ze er ook vanavond. Yeah. Oh, yeah. Ja jongens, precies na een jaar weer terug <laughs> uh, in Zandvoort, want 9 juni 2022 was het eerste optreden. En het is vandaag 8 juni 2023. Dus het is op de kop af. Ik, ben, ik ben ja. benicht, weet ja, het niet, nou hè? Het, als het is alsof de Doevel ermee speelt. <laughs> ja. uh, alsof je het zelf gepland hebt. Wat zeg je? Alsof je het zelf gepland hebt. Ja, uh, Dat weet ik niet. Ik, uh, ik heb het uh, aan Michel gevraagd. Die heeft uh, bij jullie allemaal lopen pijlen van... Uh... Ja, to ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja, ja. Uh, goed, allereerst. Hoe is het met jullie? Want er is in dat ene jaar behoorlijk wat gebeurd. Eerst hebben jullie een EP uitgebracht waarop bijvoorbeeld Ordinary, Ode to the North, 22... dat, dat, dat soort nummers mm -hmm. stonden er allemaal op. Uh, maar ondertussen hebben jullie ook al een tweede EP... en er schijnt alweer een derde EP in de markt te zijn. Dus het, uh, uh, jullie staan niet stil. Uh -huh. ja? Dat klopt, ja. ja? ja. We hebben... In de tussentijd best wel wat dingen gedaan. Ja, we hebben ook vooral uh, veel geschreven weer dus hm. we hebben een hoop nieuwe nummers die we ook zo meteen uh, een paar gaan spelen. Ja. Dus, uh, Sommigen de... hebben nog een titel. Dus dat uh, nee. heb ik hem laten vertellen. Sommigen hebben nog een werktitel. Ja. Dus het is nog heel uh, pril. Maar ja. uh, we, gaan, we gaan het gewoon nog wat laten luisteren. En, ja. Aan het eind, uh, een beetje uh, straks, gaan we het dan nog even hebben over de agenda. Want, uh, want er is nog wel het een en ander van uh, voor jullie, uh, wat betreft mm -hmm. een agenda. Maar. Uh, op de agenda stond. En daar was ik bij. Want drie van jullie heb ik uh, zaterdag nog uh, gesproken... Ja. Uh, bij de speeltoren van Edam. Mm -hmm. Waar het uh, Pierce Songwriters Guild uh, bezig was. Maar het had nog wel wat voeten in de aarde... Uh, dat jij, Peter en Michel nog moesten optreden. Hè? Want, uh, ja, dus wat, de... wat, wat gebeurde er nou precies? Wat <laughs> de... willen jullie dat nog even één keer uitleggen? Nou, de... Het begon, ja, het was een beetje een, een chaotische middag qua opbouw. Want Janiek ja. uh, zou moeten beginnen om 1 uur. En ik was daar om 1 uur. En toen moest het podium nog worden gebouwd. Dus dat ja, uh, uh, dat... Uh, klopt, want ik was erbij. Maar uiteindelijk... moesten wij anderhalf uur later spelen. Hmm. En toen, kwam, uh, ja, toen hoorden we van... ja jullie moeten jullie set inkorten... want we moeten worden gesalsa-danst. Ja. Nou, uh, nou, uh, nou, nou, een workshop salsa-danst. Nou wilden ja. wij natuurlijk wel en heel graag salsa-dansen. En ik heb ja. alle, alle respect voor het, het salsa dans uiteraard. Ja. Maar we maar moesten uh, toch eerst nog even spelen. <laughs> dus, uh... Ik kan zelf een aardig potje salsa-dansen. Ja, en dat, uh, je, dat dan ja. Weer je moet hem ah, Jullie hebben de setlist niet aangepast, in ieder geval. Nou, ze zeiden van, ja, jullie moeten uh, kwartier inkorten. Ja. Ik zei, ja, ja, is goed. Maar we hebben gewoon de hele set gedaan. Want dat, ja. uh, weet je, daar komt Zo, toch een beetje dat... Zoals uh, mijn kopje thee zegt, rebel. Oh yeah. Ja, Dat, dat, dat zijn wij eigenlijk een klein beetje ook in dat opzicht. Maar uh, uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Ja, het was ook echt superleuk hoor. Ja. Echt uh, leuke, uh, leuke mensen, lekker weer, weet je. Gewoon, het uh, was echt gezellig. was echt, ja. Uh, ja. Ja, want de, de vrienden van Sai Hollywood waren er ook. Zeker weten, ja. die, hebben, die hebben toevallig uh, afgelopen vrijdag een uh, EP ja. uitgebracht. Ja, ja. Gaan jullie er heen? Uh, of hebben ze die al uh, gepresenteerd, volgens mij? Nou, nou dat dan. is ook een leuke verrassing. Ja. Want uh, 24 juni ja. uh, presenteren ze de EP in het gat van Nederland in Volendam. Een ik ben EP. er al langs gelopen, ja. ja. En, ja, ja, ik zou zeggen, raad, raad eens wie in het volprogramma staat. Ja, jullie ja. dus. doen <laughs> is een onderdeel nee, is agenda. Uh, ja, ja. 24 juni, zaterdag, <laughs> wordt fantastisch. Ja, het is een onderdeel van, uh, van de agenda die we straks uh, gaan bespreken. Ja, ja. Mm. Uh, uh, er is nog iets, want het is een week ervoor. Hebben jullie ook nog iets uh, staan? Hè? De, de, ja. Het andere geluid van dan. Maar ja, daar ja. komen we wel zo, zo dadelijk allemaal op. Yes. Um, ja. Even over het uh, schrijven van het nieuwe materiaal. Wanneer is dat eigenlijk dan? Gaat dat, is dat, dat 24-7, uh, gaat dat door uh, zo? Ja, een of? doorlopende zaak. Ja? Dat, uh, als het uh, in de af is, dan... Uh, daar ga je met het andere verder. Ik word, word s'nachts wakker en ik pak mijn pen. Weet je, dan gaat is dat dan zo? Naar... Nee. Je, nee. Je... <laughs> zo werkt het dus niet. Nee. nee? Maar uh, is het wel zo... Ben jij een van de tekstschrijvers of is Michel dat? Nee, Michel schrijft al teksten. Dat, ja? uh, die, uh, die eer... Uh, die, uh, die krijgt ze volledig. Dus ja. Dat, uh, maar ja, weet je... Ja, de, de meeste muzikale ideeën beginnen of met mijn of ik heb een gitaar of een ding mm. of Tim heeft een basrif, weet je. En dan ja. werken we gewoon, gewoon uit als band. Ja. en uh, ja, ik moet ook zeggen, afgelopen jaar hebben we ook ontzettend veel opgetreden, mm. dus we deden mee aan de zondeval bij Alkmaar, Dat was echt super leuk mm -hmm. en uh, tussendoor gewoon. Te, ja, weer gewoon nieuwe platen maken. En, op, en Radio Kink zijn we ook nog geweest in de, de tijd? Ja, Kink, ja ook ja, nog. FM. En uh, we zijn nog naar Friesland bij Henk Jansen geweest. Shout out to Even, even <laughs> wat En nieuw, nieuw onder de toren en uh, wat uh -huh. is het, uh, dat andere, dat is. Uh, pooh, pooh, pooh, pooh. Ik heb, hij heeft nog een programma samen met uh, Johannes de Vries. Jij is dan even wat toch of niet? Die. Yeah. Ja, even <laughs> wat anders. Dank dus ik, ik, ik, misschien, zou zo to Henk, ja, misschien zou hij zo stiekem zitten te luisteren. In ieder geval zou ze helemaal ah, kunnen. Uh, maar ik heb ook nog een donkerbruin vermoeden dat uh, de vrienden van de maandagavond ook uh, mee zitten te, uh, te luisteren vinken. Die kans zit er ook wel in. Dus ja. ook shout-out naar Kees en naar Roy. Ja, <laughs> ja, ja. ik kan ah, Hij was vorig, vorig jaar jarig. Ja, vorig jaar. Ja, dat voelt ja, wel zo graag. Nog gefeliciteerd, Roy. Neem wel voor voorschot op je verjaardagmorgen, Roy. Dus hij was ook een van de mensen die uh, optrad Zeker uh, tijdens wezen, uh, ja. dat uh, verhaal. Uh, zelfs Niels, maar dan uh, als eigen persoon op dat kleine podium. Maar verderop stond hij met zijn Hollywood uh, ja, ja. Die ja. te spelen. Dat een drukke dus dag. Ja. Ja, met dat het was broertje een... van Tim, hè? Ja. ook in de band Oh? Ja. Ja, ja nee, die ja, zit er ook in. Ja, ja een nieuwe ja, bassist klopt, ja. van uh, Saaie Hollywood, inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, je broer is ook een bassist. Ja. ja. Dus als ik uh, de volgende keer de Niels en z'n van Saai Hollywood... dan is het de hallo broer van Tim. Ja. Ja. Sorry. <lacht> <lacht> um, goed, um, dat is één uh, kant van het uh, verhaal. Uh, ik had nog wat, maar ik ben het even kwijt. Maar dat uh, bewaar ik dan wel even voor... Oh nee, ik weet het alweer. Uh, want, uh, ja, ja, ja. Want uh, um, de eerste EP uh, die is niet 1, 2, 3 geproduceerd door Blanco. De tweede wel. Ja. Ja. Ja. Hoe belangrijk is die man? Oh, oh is, William die, bij die, die, Ja, William krijgt het woord. Oh, die, die man is geweldig. <laughs> Hij, uh, toen we onze eerste uh, EP opnamen, toen was dat met uh, vrij gelimiteerde uh, equipment. En um, degene die hem maakte, shout Niels, die heeft Wizard zoveel uh, gedaan met zo weinig dat we hem The Wizard noemen... Ja. En uh, we noemen Jan de Witte de dokter. Omdat hij je gewoon <laughs> beter maakt. Uh, hij weet zoveel van zowel muziek maken als muziek opnemen. Als muziek uitbrengen. Als de industrie. En dus hij heeft zoveel tips gegeven. Hij heeft zoveel geholpen. Hm. En hij heeft het, gewoon echt het eindproduct veel beter gemaakt. Dan waarmee we die studio inkwamen. En daar zijn we gewoon immens dankbaar voor. Het knalde de studio uit. Ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Politie moest gewoon net moest niet bij. Politie, eh, geluidsoverlast. Rust bij de kust is ook actief hier volend dan. Dit is hier is al. Zie je wat anders? Ik krijg nog even een bericht van Henk. Uh, even Hearts met uh, Niels Kwakman en Redma de Verschrikkelijke is op vrijdag. Dus dat is uh, bij Radio Spannenburg. Dus Henk, ik heb ja, ja. hem meteen ook gezegd. Maar dat andere programma, wat hij samen met Johannes de Vries doet... doet hij ook bij Radio Spannenburg. Dat is in Friesland. Er ben je ergens een studio in Balk, geloof ik. Nieuw te horen Fine. vanuit de toren, dat is dan op de zondag. Ja, right. Je moet maar even bij Radio Spannenburg kijken... want ook Henk mm. doet heel veel met Zeker doen. Lorem Ipsum. En ja, uh, oh, ik kan het ook uh, niet uh, vaker benadrukken. Ook Henk draagt een warm hart toe... als het gaat om het alternatieve randje hier in Nederland. Goed, gaan we nog even twee, drie nummers draaien. En dan uh, is het jullie beurt. Maar eerst ga ik even terug naar 27 mei. Want uh, dat was een band die gespeeld had, ook tijdens de erop Agdow wordt. En de naam Meudi zegt niet zoveel. Maar als je het geluid van die jongens hoort, dan uh, denk je, vrek. Het lijkt wel op uh, Radiohead als je het uh, stemgeluid van Jasper Kaldebach ernaast hoort. Marcus kan het bamen, want die heeft ze gefotografeerd. Ik heb het over Meudy. Uit de derde voorronde met het geluid van Radiohead. Ken je? Ken je? Nou, dan zal ik het nu even laten horen. Hier is floating van de EP die ze dus anderhalve week geleden hebben uitgebracht. Uh, geluid doet mij wel eens een beetje denken aan Trendix. Er zitten er vier mensen zitten mij helemaal verbaasd aan te kijken, waar heb jij het over? En ook een beetje Marcus van Dam, die uh, denkt ook Trendix. waar heb je het over? Living on Video moet je maar eens even terug uh, gaan halen op uh, YouTube. Dat is een, een een of ander obscuur uh, elektronummer uit de jaren 80 En daar is dit uh, niveau wel van te vergelijken. Nummer uh, Let's Feel hoorde je. Ik had eigenlijk een heel ander nummer moeten draaien. Maar goed, hij heeft een nieuwe single uit, uh, gedraai, uitgebracht. Disco en dan Uninterested. Ja, ik heb dus Let's Feel gedraaid. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Maar goed, uh, ik kan niet alles hebben. Uh, daarvoor hoorde je... Moet ik weer even helemaal na gaan denken. Uh, Meudy met uh, Floating. En dat uh, zijn er weer dus twee achter elkaar. Eentje draaien we nu nog. En dat is Verline Spiegel. Die heeft een nieuwe single uitgebra uh, uitgebracht. Een paar weken terug. En binnenkort gaat zij ook nog een optreden doen in Utrecht. Dus uh, dat uh, is dan binnenkort. Maar je moet er maar even kijken op haar socials. Want daar staat het allemaal op. De laatste single die ze heeft uitgebracht heet Broken Walls. this Ik zit even, Marcus, een beetje te dollen. Maar goed, uh, we hadden net uh, hier Verliende Spiegel uh, laten horen. Met Broken Walls. Het is uh, tijd uh, voor Lorem Ipsen. Precies een jaar na dato zijn ze weer helemaal terug in deze studio. Uh, met onder meer uh, ook werken die we nog niet eerder hebben gehoord. En trouwens ook vorig jaar niet, want toen hadden ze nog niet de EP Bitter Garnish. Nu wel. En dat betekent dat we beginnen met uh, een van die nummers van Bitter Carnies. En dat is Molly. Yes. Ja. nummer natuurlijk. Uh, twee minuten had ik uh, begrepen. Dus uh, ja, dan moet je altijd even opletten. Van, uh, het is altijd wel een leuke opener van, uh, van die EP als je hem opzet. Klopt, Top. we gebruiken hem ook vaak als opener. Dus, ja. Uh, ja, uh, ja, goed. Daar is hij ook uh, voor ja. bedoeld. Maar nu komen we bij een hagel nieuw nummer. En dat vinden wij altijd wel weer leuk. Want dan hebben we, zijn wij we weer een van de eerste die uh, dit uh, kunnen laten horen. Mm -hmm. En dat uh, nummer dat heet If I Ever Will. Klopt, hè? Ja, Oké. Okay. Die komt dus op een volgende EP uit. En in dat gaan we straks even vragen wanneer dat ergens uh, moet zijn, maar dat gaan we nu niet doen, want uh, er gaat nog iets uh, gebeuren. En dat is... Ja, hij heeft voorlopig nog even een werktitel. Maar uh, tussen aanhalingstekens... Oei, oei, oei, oei, oei. Kasper, <tied> het, Kasper het bange spook hier. Ja, dat moet uh, ik aan Gerlofman denken, maar goed. Uh, het nummer dat heet uh, voorlopig even Spooky song. Hij is heel sprokkelig. Mm. <laughs> ja, zo Gaaf, yes, applausje, zoals de heer P.P. Fisher dat zou zeggen tijdens de robakda wordt Want dan uh, kon hij die altijd een rik sponsors af en dan moeten wij dan uh, beschaafd uh, uh, klappen. Um, dat waren ze weer even voorlopig. Uh, we gaan zo even weer met ze praten hoor, want uh, we hebben genoeg uh, gesprekstof. Um, eerst een single die gisteren uit uh, is gebracht vinden we altijd leuk, ook bij 3 voor 12 Noord-Holland... want dan wijken ze lekker een beetje af van protocol. Niks vrijdag om in Spotify-lijstjes, nee, we doen dat lekker op woensdag. En de heren, het is een tweetal, noemen zich Planktoon... en ze maken Nederlandstalige eigenlijk een beetje met een melancholisch randje... maar ook, ja, het schuurt een beetje tegen de India. Um, de nieuwe single van de heren heet Nooit meer onder... Samen naar het strand, samen naar het strand, samen naar het strand. Voetsporen maken langs de rand, maken langs de rand, maken langs de rand. Dus nooit meer onder. Uh, dan uh, hebben we het waarschijnlijk over de zon. Over die spooky song net. Dat vind ik wel trouwens wel heel erg leuk. Want je had een uh, songlijn. Uh, of helemaal aan het begin. Uh, daar, zag, daar zag ik ook meteen het beeld van iemand die heel smerig een paar zwarte rozen ergens naartoe uh, stuurt. En dat is ja. eigenlijk min of meer uh, iemand een, uh, het, uh, het allerslechtste toewensen wat je maar kan bedenken eigenlijk. Het is precies dat zweertje. Ja. Dat ja. zweertje. Ja. <laughs> Ja, er komt, er komt een fotograaf binnen zetten. Dat is, uh, dat is uh, de heer M. Beers. Ja, die ken ik uh, uit het uh, 3 voor 12 uh, verhaal. Dus um, dat. Is, dus dat. Uh, maar uh, nog even over um, uh, deze spooky uh, song. Want dat is ook heel bijzonder. Uh, dat uh, doet, deed mij toch ook wel meer denken aan Siusi en de Banshees dan het veronderstelde Lessons in Living. Want oh. daar, heb ik nog, uh, nog, uh, daar heb ik ook... Het een en ander over gezegd, mm. wat het uh, door meerdere mensen schijnbaar is overgenomen. Maar mm. uh, deze, die komt dan wat uh, meer in de richting. Ja, we gingen wel een beetje voor het jaren tachtig tachtigsweertje ook, uh, Toch wel? volgens mij. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb er, uh, ik denk, een maand of zes weken terug gezien, samen met Michelle in mm -hmm. Paradiso. Je hebt het over C.U.G. in de basis, ja? Ja, ja, uh, ja. ja. en dat was, ja, ze is nog steeds weergeloos, ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ze is echt geweldig. Ja, ik vind and Dust... Dus ja, dat die vind echt ik, Eigenlijk het allerbeste ja. Maar alles, allerbeste alles is fantastisch. Ja. En, uh, ik vind haar echt geweldig. Ja. Uh, wat, wat, wat spreek je dan eigenlijk aan in, die, uh, in dat hele verhaal? Nou, vooral, vooral de eerste gitarist waar ze mee samenwerkte... voor mij dan persoonlijk. Mm -hmm. uh, John, ja, hij heeft een hele rare achternaam. McKay ook, sowieso. Ja, ja. Maar het zijn gewoon hoe hij riffs maakt en gitaar... Uh, om haar vocals heen, zeg maar. Dat mm -hmm. is voor mij echt een ja, zeer grote inspiratie. Dat is... Uh, ja... Dus dat. Ja. Ja. Is het ook een stille droomwens... om toevallig... als het, als het materiaal misschien door uh, meneer Jan... De witte ergens uh, op het uh, tafeltje terugkomt van Giuse in de bench is nou uh, dit is uit Volendam afkomstig ja, doe er tuurlijk. iets leuks mee Ja, ja. het toch uh, eens uh, ah, zou wel leuk <laughs> zijn. ja zou ja. ja. ja. wel leuk bezig, maar whatever nou ja goed ik bedoel mee door weet ja. je dan, uh, ja. ik bedoel hij valt al op met uh, het uh, theatergedeelte van uh, Talking Heads hè? Want, ja uh, zeker mm. weten ja, ja dat ja. gaat erg goed ja. Ah, Jan is ook een vakman. Hè? Die, kan, die, kan die kan alles. Hè? Ja, hij gaat in Naja weer. Uh... Gaat hij weer op de nee, toneel, ja? Dat ja, dat zag ja. ik. Uh, hij komt ook, uh, geloof ik, in het patronaat. Dus, Michael, als hij uh, als in het patronaat komt, uh, kan jij uh, daar je foto's, uh, denk ik, nog gaan maken. Van Stop Making Sense van Blanco. Ja, dat is helemaal prima. Ja, dat blijft. Uh, uh, ja, ik weet niet of ik meega. Nee, dat, dat weet ik niet. Dus, uh, maar goed, uh, dus dat. Uh, nou ja, de muziek. Want uh, uh, ik vroeg net eventjes al heel ja uh, ga je in de wanneer komt die derde EP dan zijn uh, is dat uh, een wa beetje te vroeg wa wanneer traf? die rijp is denk ik ja. Ja, ja, ja. wanneer, ja, ja. Die wanneer die de, de oogst ja zeker ja, ja. Als, die, als de als de appelen van de boom afvallen dan komt ja. er ook nog een EP aan bij jullie of niet ja, we moeten nog even kijken hoe, uh, hoeveel we erop willen hebben en, ja. uh, we hebben er nu vijf um, ja. in some stage van de afmaken uh, ja. Ja. Maar dat kunnen er nog zes worden, of misschien twaalf. Ja, dat weten we nog niet. Ja, nog iets. Jij zingt er nu uh, de tweede stem uh, erop, uh, William. Want ja, uh, hoe, is uh, dat, hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Um, ik uh, vroeg een keer of het mogelijk was. En ja. Ja, ze zeiden heel vriendelijk ja. En, uh, nu, nu doe ik het af en toe. Niet met je vuist op tafel geslagen. Nee, dat doen niet aan. Nee, dat gebeurt niet. Dus. Wij willen heel graag nog heel veel jaar bij elkaar blijven. Dus uh, vechten daar. <laughs> dat doen we niet. Nee, nee. Hoe is dat uh, speertje dan? Want als we het dan toch uh, erover het hebben. Schiet, over, nou, het uh, Het is nog gezellig. Als ja. het samen samenvatten is... Van, allee. Uh, allee. Allee. Allee. weer <laughs> <laughs> in de reflectieruimte. En gewoon gezellig spelen. En muziek Ja ja, ja. Dus, uh, je, de Dat de is ook de belangrijkste factor, denk ik. Ja. Je moet wel lol hebben. Ja. Weet je, dat, uh, het moet leuk blijven. En ik hoop ook dat wij dat redelijk uitstralen op podium, weet je. Want wij hebben wel echt plezier met elkaar. En dat, ja. dat is gewoon uh, ja, dat is de belangrijkste factor. Uh, is dat dan toch ook wel uh, datgene uh, waardoor je dan ook optredens mee uh, krijgt, door het plezier op het podium? Denk je, uh, denk je dat nou werkt? Hoor? Ja, dat... Het uh, ja, ja. moet haken, ja. elkaar wel versterken, <laughs> denk ik. Nou, als we het over spooky dingen hebben, hè, ja, uh, ja, ja. zit dat het wat meer tussen hemel en aarde, Maar goed, jullie zijn nuchter en ik ben ook redelijk nuchter. Dus, ja. uh, maar het zou kunnen. Ik ben niet altijd nuchter hoor. Het is uh, nee. <lacht> <lacht> <lacht> dus wat anders. Um, goed. <lacht> ja. en we, gaan nog even, we gaan nog even wat uh, muziek uh, laten horen. Um, uh, ze komen met, uh, met een remix uh, van dit nummer. Een aantal remixen moet ik uh, zeggen. Eén van, nee, twee van deze leden, want het is een drie mens gezelschap. Twee dames en één heer. Salamers. Hoi. Sta ik ook gelijk meteen op de foto van Michael. Uh, er staan... De, uh, de, ja, er staan, de Twee van, van de drie... Die hebben uh, meegedaan aan de uh, bevrijdingspop. Op het hoofdpodium hebben ze gestaan. Lasset... Michael kan dat bamen, want hij heeft daar een paar foto's uh, uh, geschoten... Uh, van Tessa Lamers en Dylan van. Maar twee uh, zitten er ook in Low Eric's En die uh, hebben dus uh, die remix uitgebracht. Vier remixen van dit mooie nummer. All the Dreams You Took. En iets lekker op een lege zichtplein. Een gozer blokt links voor me op de rondtraal. Dus krieën twintig. Zo heet die band. En uh, laat maar gaan man. En daarvoor hoorde je All The Dreams You Took. Um, deze band die heeft een hele mooie uh, shortfilm gemaakt. En van die shortfilm uh, is ook dit nummer op te vinden. En dat is Server Part 2 van Lorena en de Types. zo. to see. In de tijd was dit. En uh, dat uh, heeft uh, te maken met een short film. Waar het een en ander over te doen is. En uh, daar hebben ze uh, ja, dit nummer in verwerkt. Server Part 1 en Server Part 2. moet maar even kijken op uh, wat uh, websites. Ik heb er wat over geschreven. Um, over waar het dan allemaal een beetje over handelt. En dat is uh, ja, een beetje het uh, nijverig werkje van dit uh, tweetal. We gaan op uh, naar het nieuws. ...van 9 uur, want we hebben nog 1 uur uh, Lorem Ipsom zo dadelijk. Uh, drie nummers hebben we nog te goed van deze fijne band... ...en uh, dat zal zo dadelijk uh, gaan gebeuren. Deze meneer is uh, nogal erg productief geweest. Nu doet hij dat uh, samen met uh, Klaas Bos. En dat heeft uh, geleid tot een heel mooi verhaal. Noland Woods. En een nummer dat heet The Quality of Mercy... yourself in loneliness yeah.